strategische ligging. Een Haarlemse weefselbank levert donorhuid... voor de slachtoffers van de Zwitserse oude en nieuwbrand. Bij die brand kwamen 40 mensen om het leven... en 119 mensen raakten gewond. Sommige van hen zijn tot wel 60% verbrand. De donorhuid is voor hen een tijdelijke oplossing. Als je op de wond ligt, helpt het bij het wegnemen van pijn... bij het voorkomen van uithoging van de wond... en ook de temperatuurregulering van de patiënt is daarmee meer op orde. Ja, dat legt iemand van de weefselbank uit aan de NOS... En in Staphorst proberen ze het record voor grootste sneeuwpop te verbreken. Dat staat nu op 11 meter en daar willen ze met zeker een meter overheen. De neus maken ze van een pion. De autobanden worden drukknopen. Nog meer banden voor de ogen. En een drainslang voor, voor, voor, voor de mond. Ja, dat zegt de bedenker tegen hart van Nederland. Krijg je het weer nog van, het gaat vannacht dus sneeuwen en vriezen. Morgen gaat het daarnaast ook nog hard waaien... en is het tussen de min 2 en 0 graden. Omdat het ook nog glad kan zijn, geldt in bijna het hele land code oranje...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 It's easy. Jack Alo Black en in, in my world 538 pas en Dylan, ja, heb jij een rekening die je graag betaald zou willen krijgen door 538? Dan vertellen we je zometeen hoe, maar we gaan eerst even naar Eva. Ja, ik zit even met twee grote angsten. Uh, de eerste is dat ik bang ben dat jullie mijn verjaardag gaan vergeten. Die is aanstaande donderdag. Oh, shit. Oh, aanstaande donderdag. En oh, okay. uh, de tweede ja, dat is uh, dat jullie dan zo'n schijtlollig evenement weer eromheen hebben gepland. <laughs> in het geval dat we het wel weten, ja, zeg je eigenlijk. Ja, dus het, eigenlijk kan het in mijn hoofd niet goed aflopen. Want jullie hebben toen mijn vrijgezellenfeest georganiseerd. Nou... Daar lusten de honden geen brood van. Ja, nou, ik ben om twee redenen blij dat je dit zegt. Oh. Um, ik ben namelijk nogal een goud. Ik weet niet hoe ik het voor elkaar heb gekregen... maar jij bent twee dagen jarig dit jaar bij mij in Oh. Um, en Dat is namelijk donderdag en morgen. Dus het is al een oh. hele geruststelling dat het donderdag is. Ja. Maar ik wist het dus wel. Oh, ja. nou, dat valt me alweer alles mee. Hè. Wat gaan we doen? Dat is, uh, ja, daar heb jij helemaal niks over te zeggen natuurlijk. Maar, maar wel mooi, want ja, houden net even het Vrijgezellenfeest aan. Jij bent uh, getrouwd afgelopen jaar in, uh, in augustus. Toen hebben we jou meegenomen op het Vrijgezellenfeest. Dat was toch eigenlijk best wel leuk? Ja, voor jullie. Nou, hoezo? Nou, omdat we naar allemaal striptenten gingen. En dat we allemaal titel in ons gezicht kregen En ik er gewoon bij zat, terwijl jullie lekker... Uh... Nou, luister dan eens even mee, dat klopt zo. Oh, Als je gaat trouwen, gaan we je eerst nog eventjes gek maken, goed? Okay. deze energie Goed. We kijken de show vanaf rij 2. Ik ben gewoon een beetje uh, sprakeloos. Dan ben ik zelf. Grappig dat wij dit met z'n drieën doen. Ja, en vanaf hier werd de show nog veel beter. Want Eva werd het podium opgevraagd. Ja, ja, mocht je dat gemist hebben. We hebben de video's weer even gedeeld in onze story. De 538avondshow, uh, zo heten we daar. Of 538avondshow op Instagram. Daar kan je de video's uh, nog even terugvinden. Is het waard om even terug te kijken? Maar ja, als, nou, zeker. Maar daarom snap ik niet de angst. Waarom ben je ja, nee, bang nee, ik snap dat, niet... dat het voor jullie heel grappig was... Uh, dat ik op op een podium moest dansen terwijl ik eh, nou ja nou, aangevallen werd door een man zonder shirt <lacht> <laughs> en dat ik een banaan moest eten. Uit een bepaald lichaamsdeel van een vrouw. Dat dat allemaal heel leuk was. Dat was maar... de bananenbar. Dat hoort erbij. Ja, maar ja, dat moest ik ook op dat podium doen. Maar even een oh, je, je, oh, zeg maar, ja, Ik wil wel. iets leuks doen met een dier. Dat Oeh, geef ik kwam van dier. Ja, en met een dier. Iets leuks doen met een dier. En, ja, wat je je je je banaan eten. En Ik wil dus alle kleren aanhouden. Oké, alle kleren aanhouden. Oké, dus dieren en kleren aanhouden. Oeh, nou, we hadden precies het tegenovergestelde in gedachten. Het zijn pas en Dylan hier op vijf jaar. Van iedere uur genieten. Oh, zet de tijd maar stil. Bas en Dylan, dat is alles wat ik wil. Schepen doen, maar yeah. we doen op. Misschien wel leuk. Um, morgen dan uh, starten we weer om negen uur met de show. Is het niet leuk als jij eventjes een lijstje maakt? Um, met gewoon dingen die je niet voor je verjaardag wil. Dan hebben we, zeg maar, dan, als je even een goede ja. lijst maakt... Dan oh, dat is goed. Ja? Ja, check. Want dan kunnen wij een beetje daaromheen... En dan houden jullie op. je daar wel aan, hè? Ja, ja, zeker. Uh, U, uh, dan, gaan we de de dan gaan we even terug naar de tekentafel gaan ja, we dan. <laughs> op ja. Morgen, zelfde tijd. After the after party. I took a bottle and a fight. Back to us. Mm. Six shots don't lead to sorry.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 Knifing Took a word to change the course of the night mm -hmm. So I cleared fun, we kept driving Hit pouring gasoline onto the fire I don't wanna make an enemy of you And it breaks my heart be digging up All skeletons at do When our bodies could be making the most of our time in this space Nie jullie Vandaag als bijna 30-jarige bang voor een groep uh, kinderen. Daarover zometeen meer. Maar heb jij een rekening nog op tafel liggen die uh, nou je ja, niet zelf wil betalen? Die kans dus is best aanwezig, want wie wil nou wel een rekening zelf betalen? Uh, dan doen wij dat uh, voor je. Ja, ja, zeker weten. Ik hoorde vandaag nog een, uh, nou, toch wel een mogelijke rekening. Bedoel, het, is natuurlijk, het is één grote scheidchaos met al, die, uh, met al die sneeuw. Je kan nergens heen, er vliegt niks. En uh, onze collega Fleur uh, van uh, Video... Die, die gaat komende week, zou ze het tripje naar Londen gaan doen. Uit nou, Londen al. Ja, net ja. zo'n grote musical fan als ik. Dus die heeft 2600 van die tickets gekocht voor allemaal uh, theaterfestijnen. Uh, en ik weet uit eigen ervaring, dat is super duur. Ja. Alleen nou, het ding ja. is, je krijgt dat natuurlijk helemaal niet terug als je niet kan vliegen. Nou, inderdaad. En los daarvan. Ze heeft, uh, <laughs> ze heeft geen reisverzekering. Ja. Dus, uh, dus, dus zeg maar, waar je nog eventueel bij je reisverzekering nog iets terug kan krijgen... van uh, nou ja, bij elkaar de 1000 euro die ze uit heeft gegeven. heb ik ja. vanmiddag gehoord bij, bij de Magdalena ja, uh, ja krijgt ze dus uh, ja uh, 0 euro terug nee en dus omdat dat zouden... wij kijk wij, wij zijn natuurlijk wij zijn lieve jongens wij zijn aardige collega's dus wij strijken dan ook even over ons hart uh, als zij niet naar Londen kan dan mag ze gewoon komen werken <lacht> oh, <ben> <lacht> Die vluchten gaan. Ja. De hele dag te die vluchten. Wat ben jij een telingleier, zeg. <laughs> is toch warm? We away in a young girl's life. Away state of mind Long roads lie ahead To prove she can Do all that once was meant For a man Don't get me wrong, I adore them But I the Lord She made sure that I am Where but the list is long Feels like I'm falling in love. Sorry. Wat? Ik zie een draaiboek staan: Bas was bang voor kinderen. Dat ja. vind ik dan heel grappig. Dat ja, dan... jij dan weer bang bent voor kinderen. Ja, maar dat was ik ook. En, en jullie zouden precies hetzelfde hebben. Want uh, ik liep vandaag naar werk. En daar uh, waren zo, ja, ik denk zes, zeven kinderen, gasten van. Ik vond 13 of zo. Gasten uh, die, van 13. Ja, gewoon uh, jongens van 13. Ja. Zoiets. Zo schat ik ze in. Maar die waren met elkaar, uiteraard, wat je doet, uh, sneeuwballen aan het maken. En ik moest daar zo langs lopen. En toen dacht ik, ja, ik ben ook 13 geweest en een gast. Ik weet precies wat je dan denkt. En als je dan zo'n sulletje als ik voorbij ziet <lacht> schuifelen door die sneeuw, ja. dan denk je, die gaan we pakken. Dan, dat had ik in mijn hoofd al afgespeeld, dat hele moment. En toen dacht ik, ik, ik was al boos voor iets wat nog niet gebeurd was. Maar ik ging nadenken, wat is dan. Wat is de manier om daarmee om te gaan? Want als je, nou ja, als je ze uh, aankijkt, uh, dan gaan ze sowieso gooien. Want dan uh, weet ik van, dan straal ik angst uit. En dan gaan ze gooien, dan gaan ze me pakken. Uh, meedoen, dat is ook niet, ja, daar heb ik geen zin in. Want ik heb helemaal geen zin om sneeuwballen te gooien. En boos worden is het ook niet, want dat ziet dan iedereen. Ja. Dus wat doe je op zo'n moment? Punt. Wat doe je op zo'n moment? Ja, stel, dat, stel dat er dus kinderen... Sneeuwballen naar je gooien. Als je gewoon op straat loopt en je hebt je oortjes in, je bent gewoon onderweg naar je werk. Wat, wat doe je dan? Ik zou geen oogcontact maken. Niet gedaan. Nee. Ja, dat zou moeten helpen, toch? En het hielp ook. Ik ben niet bekogeld, maar ik was al wel boos. Dus <laughs> ja, het resultaat was hetzelfde. Um, maar goed, ja, dus, dus de vraag, wat is dan de beste reactie? En we hebben vandaag even onze hulplijnen ingeschakeld. Ja, we hebben wat bekende vrienden van de show... een bericht gestuurd op Instagram en gevraagd van... joh, ja, wat zouden jullie doen? Daar er is hij in grote getalen op gereageerd. Wanneer stuur je in naar Radio 538?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 I'm yeah. Zeij en Dylan. Wat zou je doen als je langs een groep met kinderen loopt en ze bekogelen je met sneeuwballen? Ja. Ja, dit, nou, waarom zit je zo. Je doet lacherig over dit onderwerp. Ja, omdat dan kom jij hier op de redactie, en dan zeg je, joh, ik ben net bijna bekogeld door kinderen van, van 13. Wat doe je dan? Het ding is, het gaat niet om de leeftijd. Zij zijn met meer. En ze zijn van die ballen aan het maken. En toen ik 13 was, gooide ik ook sneeuwballen. Maar dan ja. ga je zo hard drukken. Dan wordt het ijsballen. Ik heb gewoon geen zin om bekogeld te worden. En dan, dan, dan ben ik me gewoon aan het bedenken: hoe moet je daarmee omgaan? Hoe reageer je in zo'n situatie? Zodat dat ze het niet doen. Maar we zaten elkaar vanmiddag een beetje appelig aan te kijken. Toen dachten we, ja wie, wie, ga, je nou hier, wie, wie ga je nou hier naar vragen? Ja. En toen hebben we gewoon eens door onze, ja, onze showtelefoon zitten scrollen... en gekeken van ja, kunnen we het niet vragen... aan onze bekende vrienden van de show? Dus we nee. hebben er een paar gesproken. Ja. Wat zou je doen op het moment dat een groep kinderen... je begint te bekogelen met sneeuwballen? Uh, Tobias Kamman die zei dit. Ja, nou ja, het probleem is, ik vind het dus... Te ongemakkelijk om op straat tegen de jongeren te gaan staan schreeuwen. Want ik ben bang dat andere mensen dat dan zien. En dat ze denken wat een vreemde meneer. Dus waarschijnlijk loop ik gewoon boos en uh, diep gekwetst weg. Draai ik thuis de verwarming nog een tandje hoger. En hoop ik dat de opwarming van de aarde zo snel gaat. Dat de jongeren nooit meer zo'n lekkere koude winter met sneeuw mee zullen maken. <lacht> ja, ja, dat is wel echt goed. Uh, George... Sorry, maar telwens kan, is toch een soort oogtel? <hijen> dat Nog <een> of <hijen> te mee zullen maken. wat een supergoze uh, Jordi die stuurde dit kijk ik zou er echt wel de humor van inzien dus ik zou zelf ook gewoon een verse palma komen en eentje tegen zijn kop aan te keilen natuurlijk ja en Bente die zei dit als ik zou worden bekogeld stuur ik Bas en Dylan op en af oh ja. en Eva en dan Eva voorop oh. zou, zou je daar een goede aan hebben uh, nee ik ga zeker niet voorop ik ga achterop ja dan dat zeggen komt er nog eentje binnen van uh, snelle ook. Nou ja goed, ik ga ervan uit dat dit wordt uitgezonden op de Nationale Radio. Dus Klopt. ik zal me niet stellen wat ik echt zou doen. Maar ik zou natuurlijk een paar sneeuwballetjes teruggooien. Daar ontzettend om lachen. Misschien nog even een sneeuwpop bouwen. En dan vragen we oh ja. iedereen waarom chocolade met het zoiets? Zoiets? Ja, goed, heel goed. En uh, nou ja, hoe heet die? Dat uh, Paradise Hotel uh, winnaar, Chorleone uh, ja. natuurlijk. Ja, de eerste zou ik helemaal stuk gaan. En uh, ja, als iedereen tijd had, had ik mijn vrienden opgebeld. <lacht> en dan, dan hadden we ze allemaal even ingepeperd. Ja, ik heb wel zoiets. Ik, ik denk wel zeg maar, dat als Chorleone... Uh, zijn vrienden belt. Dan uh, ben ik al uitgegooid hoor. Ja. <laughs> dat denk ik eigenlijk ook wel ja. ja. Wat ik wel uh, opmerkelijk vond. We, ja, we deden even een rondje. En toen kwam uh, Russo. Die, uh, die, die popte ook op. En het was Russo overkomen. Sterker nog. Het is me nog uh, gebeurd hè, ook gisteren. Toen ben ik uitgestapt. Ben ik er naartoe gelopen. En wat daar is gebeurd. Dat hoor je zo. De van deze week die is van uh, Armin. En zo meteen spelen we kip of ei. Dan is de vraag: elke dag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties was eerder? En dan maak je kans op een vrijdagprijsend prijzenpakket. Wat moet je doen als er een groep kinderen staat uh, die sneeuwballen aan het maken is. En jij moet langslopen in je eentje. Zeg maar, dan, dan gaan er emoties door je heen. Uh, hebben we eventjes gevraagd aan uh, verschillende vrienden van de show. Uh, de tendens was toch wel een beetje of meedoen of uh, ja. Balen. Ja, ja, of een, een knokploeg bellen, in dit ja. geval voor Zorléo. Ja. Is er nog eentje? Um, Russo. Het is hem letterlijk overkomen. Sterker nog, het is me nog uh, gebeurd ook gisteren. Toen ben ik uitgestapt, ben ik er naartoe gelopen. Toen zei ze: Hey Russo! Toen zei ik: Ja, leuk. Mooi meer doen. Dan breek je tanden. <lacht> Ghost, I was alone, Ha, don't watchin', oh, kiss watch oh, yes, okay oh, oh. given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that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 Het is goed dat dit niet echt bestaat Maar als jij me nog steeds nodig hebt, dat ik de waarde ben, wil dat je liegt, alsjeblieft. 538, had mee, Maxime, en ik wil dat je ligt. Het is de avondshow, wij zijn Bas en Dillen En zometeen maak je kans op een super prijzenpakket. Um, dat doe je in kip of ei. Simpel spelletje, spelen we iedere dag. Uh, de vraag is, welk van de twee gegeven opties bestond eerder? Uh, het antwoord stuur je in, in de 538-app en heb je het goed? Is die prijs voor jou? Ja, let goed op, hier komt je opgave. Welk van deze twee dingen was eerder? Frankenstein of Pinocchio?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 Zo klinkt de mooiere toekomst. Alles geregeld voor je oude dag. Je spaargeld staat goed. Breng je toekomstdromen dichterbij.